...door al negens met het NOS-journaal. Bij de verdeling van politieagenten over het land... ...komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten. In 2010 werd er een systeem bedacht om het aantal agenten eerlijker over het land te verdelen. Maar het ministerie van Justitie gebruikt het verdeelsysteem niet. Als dat wel het geval zou zijn, zouden de grote steden minder agenten krijgen dan nu. Zo heeft de regio Amsterdam 1300 agenten te veel en Oost-Nederland 1000 te weinig. Op de A9 bij Haarlem is vannacht een spookrijder zwaar gewond geraakt. Volgens de politie reed de man van 32 op de verkeerde weghelft richting Velzen en botste hij frontaal tegen een bestelbus. De bestuurder van het busje hield wat kneuzingen over aan de botsing. De spookrijder ligt in het ziekenhuis. De Italiaanse politie heeft opnieuw een prominent lid opgepakt van de Siciliaanse maffia. Het is de zus van mafiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in januari al aangehouden en gold als de meest gezochte man van Italië. De 67-jarige zus werd al een tijd in de gaten gehouden... en nu blijkt dat de politie bij die operatie ook haar broer op het spoor kwam. Uiteindelijk leidde een briefje dat verstopt zat in een holle stoelpoot in haar huis tot zijn arrestatie. En gisteren is hun zus dus ook op Sicilië opgepakt. De Amerikaanse acteur Tom Sizemore is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als militair in de films Saving Private Ryan en Black Hawk Down. Andere films waarin hij speelde waren Heat, Pearl Harbor en Natural Born Killers. Sizemore had ook jarenlang drugsproblemen en werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij belandde vorige maand in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Tom Sizemore was 61 jaar. Het weer, vandaag bewolkt, vanochtend wat motregen, maar vanmiddag wordt het weer overal droog. Maximaal 8 graden vandaag. Morgen wordt het een stuk wisselvalliger met buien vanaf zee. Soms met natte sneeuw of hagel. En dan wordt het nog maar hoog uit 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen knoop het Eemnes en Huizen is de weg daar dicht. Dit komt door bergingswerkzaamheden van een eerder ongeluk vanmiddag met een vrachtwagen. De auto wordt daar geborgen nu. Verkeer richting Almere volgt Amsterdam via de A1 en vervolgens de A6 weer richting Almere.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 En ja, er zijn wel een hoop dingen gebeurd, vooral in Amerika. Heel veel presidenten kregen daar uh, ja, de kans om het te gaan bewijzen. Eerst maar even hier: Goud van Zion Griffiths, Ashes and Diamonds. Met het bekende geluid van David Bowie. The odor of love moves me the depths of our years We repeat ourselves like crystals that dissolve and then they crystallize again Words without thinking The morning after end. Ashes and diamonds Ashes and diamonds Your ashes and You're diamonds and nights Griffin. hij ziet er al uit als David Bowie. Dat klinkt ook een beetje als David ashes Bowie. Ashes and Diamond misschien nog weer verwijzingen naar oude plaat van David Bowie, Ashes to ashes zou zomaar kunnen. We hadden weer van jaren geleden, van met tien jaar geleden, hier bij het toebakleven, fijne toestel op aanstaan. Het is er weer tijd voor u. een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er door de jaren heen? Vertel. Ja, in 1493 kwam Christoffel. Columbus terug in, uh, in Lissabon, volgens mij was dat. Yeah. Maar uh, toen uh, was hij net terug van zijn eerste wereldreis... waarbij hij Amerika ontdekt had. Okay. Hij dacht dus eigenlijk van, nou, we, gaan, uh, we gaan heel ver, we gaan naar Indië. Yeah. Maar in werkelijkheid was hij gestuurd op de nieuwe wereld. En uh, zijn ontdekking is wel een keerpunt geweest in de wereldgeschiedenis. Want anders hadden we nooit zoveel uh, presidenten gehad... Nee. En gewoon, presidenten. Want namelijk op deze, deze datum is in 1681 William Penn... Uh, het recht gegeven door uh, koning Karel II van Engeland... om een kolonie te gaan stichten in Amerika. En dat was in uh, 1681. En uiteindelijk in 1789 uh, wordt George Washington daarbij edigd als, uh, als president. Hij is de eerste president van Amerika. En in uh, 1793 krijgt hij zijn tweede ambt... Uh, hij zat er niet op te wachten. De Tweede ambt had zoiets. Nou, voor mij hoefde het allemaal niet. Maar ja, hij was zo populair een man. Hij was ook een hele statige man. Op een wit paard ging hij dan door een stad of dorp heen. Hij werd met een koets verplaatst van het ene dorp naar het andere. Dorp of stad. En dan vlak voor stapte hij uit de koets op het paard. En zo ging hij de mensen te lijf om te laten zien wat zo'n statige man het was. En uiteindelijk uh, uh, was hij een van de populairste presidenten nog steeds. Pas alleen nog onderzocht. En uh, Abraham Lincoln staat iets boven hem. En eh, nou ja, goed, hij was wel toen nog een beetje in opspraak gekomen. Hij, namelijk, hij had namelijk ook slaven. Dat was toen vrij gewoon in die tijd. Rond 1700, 1800. Eh, later heeft hij ook wel gezegd dat hij er afstand van nam. Maar dat wilde hij niet in het openbaar doen. Want dan was je bang dat heel Amerika weer in het tweede zou pleiten. Oh. Nou dat hij heeft heel veel strijd geleverd, deze, deze uh, uh, George Washington. Dat is was namelijk de eerste president van Amerika. En het maf is wel op deze datum, dus op 4 maart. Er zijn er heel veel inauguraties geweest van presidenten. Ja. Dat is opvallend, hè? Opvalt echt een hele riks. Dat tot 1933 uh, Franklin Delano Roosevelt die was de 32e president en daarna is het veranderd en is het op uh, 20 januari gekomen. En sowieso is dat heel vaak anders gedaan. door JFK werd natuurlijk vermoord. Dat was op een andere datum, Het moest er heel snel een andere komen. Uh, maar later is dat echt 20 januari geworden. Waardoor waar een nieuw president Amerika moest gaan besturen. Dus nou, zoveel even de inauguraties van al die presidenten tot en met uh, 1933. Vertel. Ja, de AIX uh, is gestart in 1983 met 100 punten. Maar ja, je weet het nu... Uh... Ik zie hier nou Amsterdam Exchange, daar staat hij op 760,57. Nou, hij, heeft, hij heeft ook natuurlijk wel heel wat wisselingen gehad, die hele koers van de, van de AEX. Ja. Dit is de Amsterdam Exchange. Zo, nog iets. Het, het, ligt, het, ligt, het ligt zo ver bij mij vandaan. Ja, hè? Mijn zoon is nog wel eens een beetje met, met aandelen bezig. Uh, om te kijken of je daar wat geld mee te verdienen. En dan staat hij heel laag. En dan zeg ik: Moet je nu heel veel kopen? Maar ja, hij zegt: Ja, maar ik kan ook nog nog lager. Ik zeg: Ja, laat maar ik ga, ik het ga is geen opzicht geven. De schrijven. Amsterdam Exchange Index. Maar dat is zeg AEX. Ja. Maar dat, die staat aan het eind van het laatste woord. Dus dan had je ook de MEX kunnen noemen? De laatste letter van Amsterdam. En, en nou ja. Goed. Ik dwaal weer af, hè? Je dwaal weer af. Uh, goed, uh, 1966, een uitspraak van John Lennon. We are popular than Jesus Christ. Uh, het is veel stof doen op wij in de VS. En dat moest je toch een beetje recht zetten. Television is more popular than Jesus. I'm might have got away with it. <laughs> you know, but as I just happened to be talking to a friend, I used... De woord Beatles, as a remote Hij as as like ja, lulde zichzelf uiteindelijk door te zeggen ik was met een vriend aan het praten en hij wilde gewoon vergelijken het, het geloof is niet meer wat het geweest is. Televisie is zelfs populairder dan het geloof. Er zijn zoveel dingen populairder dan het geloof. Zelfs wij zijn populairder dan het geloof. What the fuck? Echt waar? Nou, dat was zo Die tegen het denk cerebeen. jij wel niet dat jij Con bent, helemaal. Conservatief Amerika. <laughs> Begin je net een beetje Amerika te ontdekken. Ga je dat roepen? 1966. Iets te vroeg, hè? Ja. In je carrière nog. Goed, wat nog meer? In 1590 wordt Brida ingenomen door prins Maurits... in de 80-jarige Oorlog. En dat is natuurlijk dus wel het verhaal van dat turfschip, hè? Ja, Want er was oh, ja. een, uh, een man... Uh, het, le het leger van Maurits was te zwak voor een offensief. En toen kwam een turfschipper... Die zijn namen hier weer niet bij staat. Waarom jammer. niet? Die kwam met het idee van... Uh, kom maar uh, op, het, op het ruim van het schip. Want hij vaart iedere dag... Vaart hij heen en weer naar Breda met die turf. Dus zijn schip werd nooit meer gecontroleerd. En aangekomen in Breda... We, we, we waren gelijk de mannen in het hol van de leeuw. Ja, Trojan horse. Ja, de, de, Trojan ship. Ja. Toen wisten ze dus de Spaanse bezetter te overrompelen. En uh, ja, toen was de stad weer definitief... in handen van de Hollanders. En daarmee was Maros reputatie als krijgsheer... definitief gevestigd. Vestig, maar wie was die turfschipper? Ja, dat willen we weten. Ja, ja dat is echt een goede boost geweest voor de turfschipper. Ja. Om een turfschipper te worden, kan je ook een held worden. Gewoon. Maar wel grappig ook, want je hebt dus... Mijn zus die woonde in een wijk en haar straat heette Turfschip. Nou kijk. Dan dus zit je in Amstelveen, dat is een beetje apart. Dat, maar... is, dat slaat nergens om. 1665, begin van de Tweede Oorlog. En de Tweede Oorlog was twee jaar van 1665 tot 1667... tussen Nederland en Engeland. Waar werd dat uitgevocht? Op de Noordzee. En dan zou je denken, waar ging het dan over? Over de zee of zo? Nee, het ging over koloniën gebieden. En nederzettingen van uh, uh, Curaçao, Nieuw-Amsterdam, Amerika. Dus daar werd over gestreden. En dat ging tussen Engeland en Amerika. En Engeland had wel wat meer uh, drama's te verwerken. Onder andere de grote brand van Londen. Dat was ook in 1665. Oh, dus ja. er was wel hierna wat geld tekorts om deze strijd te leveren. Tussen ja. Nederland en Engeland op de zee. En ja, daar maar het mooie is dus wel dat toen, toen zij dat, uh, hadden, uh, de Engelsen hadden verslagen daar. dat ze de trots van de Engelse vloot. Uh, Her, Her Majesty's Royal Charles mee hebben gesleept naar Nederland. En daar werd het schip gesloopt en die spiegel hangt nog steeds. Die spiegel van dat schip hangt nog steeds in het Rijksmuseum. Dat is, dat is uh, roofgoed, roofkunst. Ja. Roof, uh, ja. ja. ja, ja. Dat moet terug met excuus. Ja, denk ik ook wel. Maar dan moet Engeland ook wel weer een excuus maken voor bepaalde zaken, denk ik, geloof ik. Onder andere, was het niet op de schelling of zo waar ze ontzettend hebben huisgehouden gewoon? Hebben ze echt zoveel huizen in het brand gezet? Oh, dat zou zo kunnen, ja. Ja, dat moet ook, zie, daar hebben ook heel veel mensen drama van ondervonden, echt waar. Nou, dat zo'n over geschiedenis van 4 maart, dat is vast meer, maar... Ja, hallo, hou eens even lekker op, joh.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 I'm En ik heb een nieuwe plaat uit Sitting Pretty. Mooi op zitten. En hem er even loslaten? Oh nee, daar waren we niet mee bezig. En dat heet What's Wrong with Me. Ja, ja en die genoos moet je dan zelf ook. Lekkere platen met een gitaar. Ik ben er altijd een grote fan van. Zeker. G gewoon lekker zocht. Maar ik heb echt dit gewoon, weet je wel. Nou goed, het is tijd voor <laughs> de verjaardagen, want daar hebben we nog heel veel van staan. Gewoon. Congratulations and celebrations. Wie is de jarig bij kijken daarnaar? Een van de gasten die jarig is, is deze man. Ja, Shaking Stevens. Ja. Ja, de man stond ooit in het voorprogramma van niemand minder als The Rolling Stones. En uiteindelijk heeft hij ook musicals gedaan van Elvis. Want daar lijkt hij natuurlijk ook heel erg veel op, deze Shaking Stevens. En uh, toen hij namelijk in het voorprogramma van de Rolling Stones stond heeft hij ook een, een contract getekend bij Parlophone? Dat bracht niet zoveel succes. En later heeft hij nog uh, een, een, een contract gekregen bij Epic Records. En toen heeft hij toch een paar hits gehad. En dit was een van zijn hits. Maar ook dit was een hit van hem. Hè? Is Is Jawel. Shaky Stevens, 75 geworden vandaag. Wie ja. nog meer? Chris Ria, die wordt vandaag 72. En hij is geworden in Middlesbrough in uh, Groot-Brittannië. En hij is echt bekend geworden door de nummers als Fool, If You Think It's Over. Ja. En Josephine. En ook en... dit. Oh, wat een lekkere muziek ja. ook, hè. Driving Home for Christmas. Oh, mijn god, die Is plaat. natuurlijk ook een heel bekend nummer van hem. Die kan en ik en... niet meer horen. Ja, maar hij is in 2005 maakte hij al zijn laatste tour, de Farewell Tour... Want vanwege zijn gezondheid. Maar in 2007 stond hij toch weer op de planken. Ja. En hij bracht wederop een plaat uit in 2008. En er stond dus dat hij nog in, uh, in Paradiso en in Carré had gestaan in 2012 en 2014. Ik weet niet of hij nou nog steeds leeft. Ja, hij leeft nog wel. Maar hij is in 2017 maar hij leed dan. Is hij ook onwel geworden tijdens een concert. Het voornaar laatste concert in Oxford... En toen werd hij onwel. En hij zegt zelf al: Ja, ik loop ontzettend te, te kloten met mijn gezondheid. Dit is zijn ja. laatste plaat, trouwens, weer. Die hij uitbracht: uh, The Road to Hell en dan Part 2. Want uh, Part 1 heeft hij al veel eerder uitgebracht. Al. Nou goed, uh, echt leuke, leuke muziek. Ook dit bijvoorbeeld: Van Het laag stemgeluid En zo'n kabbelend gitaartje. Wat doet het altijd goed? Ja, ik denk dat hij misschien ook wel heel veel doet met inspreken van uh, reclames en jingles ja, en al die dingen zou, meer. Zo zou zo kunnen. Hij heeft natuurlijk een prachtige stem. Hij heeft een mooie stem en doet het bij vrouwen vooral heel goed. En ja. uh, hij wordt 72. Uh, als zo'n man, uh, ja. zo man wat in je oor fluistert, dan ben je gelijk... Uh, nou, ik heb, ik heb wel eens vrouwen gehoord die dan zo'n man naast zich hebben liggen. En die vallen dan op een gegeven moment toch als die een verhaal afsteekt. <laughs> ja, vallen ze ook in slaap. En dan er niks spannend niet meer, hoor. het inhoud, of? alleen inderdaad het geluid. Geluid nog wel verhaal in. Oh, uh, ja. Boeiend. En tell me more, tell ja, me more. Ja, zeker. Heerlijk, heerlijk. Nou goed, degene die ook verjaardag is, is uh, Patsy Kensit. is een Britse actrice en zangeres, En uh, ze is uh, ooit de hoofdrolspeelster geweest in Absolute Beginners. Dat was nog met David Bowie. Ja. En ze is een dochter van een antiekhandelaar, Patsy Kensit. Uh, en uh, ze, ze is geboren in, in die tijd dat hij in de gevangenis zat. <laughs> dus dat is wel met een wild leven. En op 15 jaar leeftijd kreeg ze al een relatie met Gary Kemp. En dat is een van de, de leden van Belly. Ballet. Ah. Die was toen 24 en zij was 15. Wilde dame hoor, want ze heeft meer relaties gehad... met onder andere ook uh, Jim Kerr van, uh, van The Simple Minds. Maar ook Liam Gallagher, kijk. En van Jim Kerr heeft ze een zoon, James. En van Liam Gallagher heeft ze ook nog een zoon... die heet Lennon, vernoemd naar de bekende John Lennon natuurlijk. En momenteel oh. heeft ze dan weer een relatie met uh, Kila Ke Kela. Dat is een rapper. Ja. Okay. Dus, uh, nou. Ik zie je nou naar het scherm kijken. Wie is dat nou weer? Ja, wie is dat nou weer? Lucio Dalla. Nou, dat is uh, een uh, hele populaire Italiaanse zanger. Singer, zanger, uh, writer en acteur. Maar hij is uh, helaas al uh, overleden in uh, Montreux in 2012. Maar hij was de componist van het nummer Caruso. En dat nummer wordt dus door heel veel internationale artiesten oh, gezongen. Ja. Ja. En dat was een enorme hit. En uh, uh, Ik heb zelfs ook een versie van Julio Iglesias, Maar je hebt dan... Uh, uh, die, die, die, die blinde blindeman. Uh, ja, Bocelli. Andrea Bocelli. Ja, dat, dat, dat was een enorme hit tien jaar geleden. Ja. Dus, uh, nou nee, ja, goed. Die, die heb je dus niet eens even klaarstaan. Nee, uh, hij is te lang als voor de Keuze. Ja, dat dacht ik wel, ja. En te langzaam ook. <tacht> nee, te ik voor langzaam. Jou? Ik kan nog wel een reden opnoemen. Maar uh, uh, hij wordt vandaag 60. Jason Newsted En Jason Newstedt, waar keer je die van? Nou, van deze band. Laat het Metallica, hij verving ooit een van de bekendste bassisten, oftewel Cliff Burton. En Cliff Burton was eigenlijk de reden waardoor Metallica ontstond. Hij had het hele bekende metallica basgeluid. Hij verving hem en uh, ja, uh, we hebben een plaatje van Metallica natuurlijk. Dat was in 1996, of 1986 nam niet over... En deze Cliff Burton is er ook bij een busongeluk in Kopenhagen om het leven gekomen. De bus raakte toen in een slip. En deze Cliff Burton lag onder de bus. En uiteindelijk werd de bus opgetild door een kraan. Zat niet goed vast aan de kraan. En toen viel de hele bus nog een keer op Cliff. Cliff. En toen was Cliff zeker dood. Dus uiteindelijk deze Jason Newsted heeft het overgenomen. Leefde niet altijd op goede voet met Metallica. En dat kwam to tot een ontploffing in 2001. Eh, toen had hij met een ander bandje iets gemaakt... en daar waren de leden van Metallica niet blij mee. En toen hadden ze dus fuck you, ik stap wel op. Later hebben ze de dus ruzie wel een beetje bijgelegd. Maar deze Jason set, zit ook in een coverband... maar maakt ook nieuwe muziek zelf, zoals okay. dit. Metallica was hard en vet. Dit is nog even vetter. As the Crow flies... Nieuwsted, dus hij wordt vandaag 60. Uh, Wie dan, dan komen weer? ze ook op die titels. Ook. Ja. Bobby Womack, die, had je, die was een Amerikaanse zanger... en die heeft toen op een gegeven moment uh, uh, samen met uh, iemand anders... zijn broer, hadden ja. ze samen Womack en Womack. En nee. Ze, toch? nee, dat klopt Deze niet. Deze heette anders. Nee, Boemack en Womack is namelijk... Uh, uh, dat is namelijk zijn broer uh, samen met uh, Cecil uh, Womack... Ja. En uh, hij is eigenlijk de broer die eigenlijk gewoon uh, solo muziek gemaakt heeft. Uh, on onder andere. zit even te kijken wat ik hem had. Dit was dat heel. Dit is de bekendste plaats die hij gemaakt heeft: Across 102nd Street. Ook, Sam heeft die, hè? Ja. Dat zat in de film Jackie Brown. Hij is trouwens ook de, de, de gitarist geweest voor Sam Cooke. En uiteindelijk heeft hij samen met zijn schoonzus Shirley Woemek... een nummer geschreven. Is All Over Now, wat later bij de Rolling Stone heel groot is uh, geworden. Maar zijn broer, dus, dat was dus C Cecil Woemek en uh, Linda Woemek. Dat was Woemek en oh, Woemek. Oh, dat was Woemek en dus Woemek. een okay. hele, hele muzikale familie blijkbaar. Ja, zeker. Ja, zeker. Hij is, uh, hij is ook maar 70 geworden. Hè? Ja, die nee. Ja, het ziekte van Alzheimer had hij. Ja, klopt. Op jonge leeftijd. Dus uh, dat is wel verschrikkelijk allemaal. Um, nou, heb je nog eentje? Ja, ik heb er één. En namelijk uh, Chris uh, Squire. is, uh, zou jarig zijn geweest. Hij is van deze band. Hij is al overleden in uh, 2015. Toen was hij nummer 67. Hij is dus uh, gitarist van Yes. En Yes is ook bekend van dit. Een beetje symfonische rock was dat. Later werd het wat en Toen maakten ze onder andere dit nog. Ja, dat is ook voor yes. Oh ja. Ja, toen komt het grote geld wel binnen. Owner of a lonely heart. Goed, hebben we nog meer verjaardag? Ja, nou de vader van Jos Verstappen is jarig. Zeker, nou gaan we. Nee, niet de elite vader van Jos Verstappen. Jos Verstappen is jarig. Ja. Hij is nog niet zo oud, 52. Ja, dat hij zo jong is nog. Ja, de he het heet hoofdje. Ja. <laughs> Driftkikkertje. Maar ongelooflijk, ja. en, dan, en dan heb je die zoon, is hij toch ook al. Vrij uh, jongvaardigen worden ook wel, toch? Ja, het, het doet me een beetje denken aan dit. Mooi gedaan, Beer. Ja, en door! Door! Ik bedoel, uh, het is ook lekker. Hij heeft zijn agressie lekker kwijt. Weet Zeker, je. hij is hem wel gedrild gewoon, uh, Baks Verstappen. Nou, niet onverdienstelijk dus blijkbaar. Nee, het heeft wel uh, een hoop geld opgebracht. Want ik begreep van, van uh, mijn vriend die vertelde dat hij vorig jaar 50 miljoen euro heeft gewonnen, of ge, ge, bij elkaar heeft geremaakt. Ja? En, uh, maar doordat hij in, uh, in Monaco woont, en dan moet hij dan drie maanden per jaar zijn, ja? daardoor hoeft hij dus geen belasting te betalen. Als hij in oh. Nederland was geweest, dat hij de oh, helft in moeten leveren. Dat is hem gegund ook. Want Het is toch zo belangrijk. Werk hij ook, zet Nederland zo op de kaart. Ja, het is zo belangrijk. Eh. Het is ook zo belangrijk. Ik zeg het nu duur te belasten. Dat doen we even normaal. Dat ene rondje wat hij rijdt. Nee, dat fuck. De hele, hele brandse auto rijd, Dat Vind ik zo belangrijk allemaal. Maar ik ben zo benieuwd hoe het gaat dan met elektrisch rijden of ze straks. Ge... Want die auto's moeten ook getest worden hoe hard te kunnen. Ja. Maar dan, dan kunnen ze toch gewoon via een CD'tje het geluid erbij doen. Ja, nee, goed, jij. Ja, ja, ja. Je, je hebt wel eens echt. Heb je wel eens gehoord, elektrische auto, daar kan je echt een, een geluid erbij kopen. Die zijn gecomponeerd door echt hele grote componisten. Hè? Dan krijg je een symfonische muziek uit je auto. Dat, oh, dat is zo bizar gaan. om te horen. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet, precies. Nou, ja. het, het, het gaat vast nog wel een andere wending nemen. En het is ook heel mooi allemaal. Maar dat geld... Het zou leuk zijn, Max, als er een klein gebaar wordt gemaakt... naar de natuur. Compensatie, een klein, beetje, klein ja. beetje. En dat het Monaco zei: Wat doe je daar, joh, gek. Ja. Je en je? Nee, inderdaad, uh, wees een beetje bewust van uh, je eigen vliegtuig. Je kan ook een paar... Andere meenemen, dus dat jullie niet met 20 vliegtuigen al die racecircuits afgaan. Terug naar de toeristische klasse, zeg ik. Ja, nou ja, of een zo'n... Zo, dan weet je hoe dat ombeurtte, Hoe heet het nou? Uh... Ja. En, uh, dat, uh, dat had je toch met autorij ook dat je instapt. Uh, oh ja, bij elkaar. Uh, uh, ja, ja. Ja, dat. De senioren om eentje weer. Ja, <laughs> ja, goed. Nou, tijd voor de muziek maar weer op de zender. Straks onder andere zandvoortse berichten waarop achter op schijmen. Snel! Wel eens Sebastiaan. A bit of previous. En Sebastian, we kunnen ook nog bellen en het beest. het is een verwijzing naar een of ander boekje wat ze vroeger aan elkaar voorlazen of zo. In moeilijke tijden. A bit of previous plaat uit België vandaan. Ja, het doet een beetje denken aan dit. Hè. Het doet een beetje denken aan dit. Hè. Old and Wise. Dat gevoel heeft het een beetje. Vond ik Maar net even een hoger tempo eigenlijk. Goed, het is de zaterdagmorgen en alweer half tien. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Zeker, Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Het parkeren um, uh, voor inwoners wordt eenvoudiger en uh, versneld ingevoerd. Het uh, is geëvalueerd natuurlijk en uh, het is ook direct verwerkt. Martijn uh, Hendricks heeft zich daarover gebogen. En uiteindelijk uh, zijn er uh, verschillende nieuwe punten doorgevoerd. Nieuwe indeling. Er zijn nu twee gebieden. Het waren vier gebieden. Er worden nu twee gebieden. Je hebt zone A centrum met uh, oh ja, zonder de Haltestraat en de Grote Kroch. En je hebt zone B... En dat is de rest van Nederland eigenlijk. En de bewoners van A kunnen ook in B parkeren. En zone B is, uh, uh, kan je ook dan weer beperkt, uh, wel beperkt in A parkeren. En goed, uh, iedere standvoerder uh, uh, kan dan ook. Uh, oh, je kan niet gebruik maken van de grote parkeerterreinen. Zoals in de Haltestraat en bij de grote krocht. En verder, het uh, verhoging in woonwijken moet dan de toeristen ontmoedigen om daar te parkeren. En uh, uh, nou goed, dat gaat dan het eerste twee uur. En uh, is dan 2 euro geloof ik. En later gaat het omhoog naar 8 euro. Nou goed. En het wintertarief is nu vastgesteld op 1 euro per uur. Mooi. Ja zeker. Zeker. Nou het, het zit nog steeds onder constructie. Maar het gaat in. Uh, ook met de, de, met de vergunningen. Want de vergunningen worden natuurlijk ook weer per 1 juli afgegeven. Dan gaat alles weer in. Oké. Okay. Dus. Nou. Ja. Nou, je bent al luid enthousiast. Nou, zeker. <laughs> uh, volgende week zaterdag uh, dan zijn we er niet. Want ja, het is natuurlijk. En dat doet, hè? Dus we moeten aan de gang. Ja, zeker. En in samenwerking ja. met het Rode Kruis. en de bewoners van de noodopvang van het Rode Kruis. wordt op 11 maart de handen uit de mouwen gestoken. Want ze gaan dus uh, uh, bakken die gevuld waren, allemaal met uh, allemaal. Uh, stekjes, zaadjes en al dat soort dingen. Die, die gaan ze dus allemaal vullen. En dan, daarnaast zijn er met de kinderkurslijn al latten geschilderd... met als thema Zing de Wereld Rond. En die houten latten die zullen dus op 11 maart op het hek... rondom de opvang worden getimmerd. Dus dat wordt wel heel mooi. En uh, er worden nog vrijwilligers gezocht die willen helpen. Het personeel van Dirk van den Broek heeft zich al aangemeld. Dus Dirk van den Broek is waarschijnlijk gesloten volgende week. Mm -hmm. <laughs> Wat ik niet denk. En uh, uh, ook wordt gewerkt aan een gezamenlijke lenteschilderij... onder leiding van vrijwilligers van de schildersclub van Pluspunt. En dit schilderij zal dan in de openbare ruimte van de noodopvang worden opgehangen. Dus dat uh, is wel mooi. En uh, ja, kijk even gewoon op nldoet.nl. En uh, je kan je ook aanmelden via nldoetapenstaatplus.zandvoort.nl. Van de uitstel komt de afstel. De prijsvraag van uh, een jaar rond watersportcentrum... Dat was echt, iedereen was on the enthousiast. En de, de gemeente was echt helemaal voor. Die had zoiets ja geweldig uh, sport en economie te verbinden. Nou, uiteindelijk zou het een soort Papendaal aan zee worden. Uh, het moest vooral een, een locatie zijn voor durfsport en zoiets. Echt te gek. Uh, er moest een, een, een gebouw worden gecreëerd. Van twee woonlagen. Misschien ook nog een dakterras erop. Nou, dat werd maar vooruitgeschoven en vooruitgeschoven. En uiteindelijk, nou, het is nu toch wel op het punt dat ze denken... het gaat niet meer door. Het idee was doorgeschoven naar 1 april... 2023. Dat komt al aardig in de buurt. En wethouder Laskere... die had een prijsvraag uitgeloofd... voor mensen met ideeën. Kom erop met ideeën. En ja. nu gaat er 8 maart wordt er over gepraat. En de betrokken... Uh, strandondernemers krijgen per brief nu uh, te horen dat het niet doorgaat. En er is nu een grote kans dat er schadeclaims worden ingediend. Want ja, allerlei ondernemers hebben waarschijnlijk plannen laten schrijven. En dingen laten berekenen. En ja, we gaan die dingen insturen om te kijken of we daar ja, een prijs uit kunnen slepen. Dus nou ja, uh, geen ambities meer om het Durfsportcentrum te gaan creëren. Ja, rond het Sportcentrum van Zandvoort ja, hmm. is van de baan. Ja, maar er is in de winter ook niet heel veel te doen hier. Nee. In de internationale Vrouwendag is het aanstaande woensdag. En de koffieinloop inloop van Pluspunt in de Blauwe Trem staat daarom deze dag in het teken van de vrouw en haar kracht. En Vivian Botros komt uh, vertellen over de vrouwengroep en haar ervaring met krachtige vrouwen. Klinkt wel truttig nog hoor, dit. Ja, ja, ja zet ja. een vrouw in zijn kracht, hou op. Zo'n oude term ook. Okay? Je moet in je kracht gezet worden. Ik denk wel dat je binnenkort toch wel even zo'n uh, <laughs> fake bevalling mee moet maken. Het lijkt me toch wel eens goed. Dan kan ja. je hier wat voor krachtvrouwen hebben. Zeker. Maar er wordt onder andere voorgelezen uit het boek Duizend en Eén Vrouwen in de 20e eeuw. Ja. En Shaila Truders, die is voorzitter van de Zandvoort Business Ladies, is ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Koffie, thee gratis. En uh, meer informatie kan je vinden via Linde Oudendijk. Misschien heb ik een overkill aan vrouwen gekregen. Want ik werk alleen maar met vrouwen. Ik heb totaal geen mannelijke collega's. Ik, geen respect ik, voor de kracht die vrouwen moeten hebben? Ja, ik heb wel respect voor ze. Maar ik, ik snap dat hele geleut niet zo van. vrouwen moeten in een kracht worden gezet. En ze moeten meer aandacht. Hebben. Jezus, bij ons er zijn alleen maar vrouwen. Mag er wat meer mannen? Ja, serieus. wat man, meer mannen in we de niks. zorg. Die mouwen doen we niks en daarom hebben we die kracht nodig. Nou, nou Tullebandenactie. <laughs> Ik doe echt heel iets schuine als gewoon tegen compensatie. Dat uh, mannen eigenlijk niks zinnigs te melden hebben. Nou, nee, het is niet helemaal waar. Maar Tullebandenactie voor een uh, Uitje voor jongeren. Rotary Club Zandwoord heeft zich daar uh, warm voor gemaakt en uh, hebben de oven op, uh, opgestookt. Ze gaan namelijk Tullebanden. Uh, tullebanden maken en die kan je dan kopen... Tulleband, uh, voor 12,50 euro... 50. ...en wil je er een of meerdere... Uh, ...stuur even een mailtje dan naar Rotary Club Zandvoort... ...en bakken maar. En dan kunnen de jongeren... Uh, ...werksplusput, uh, uh, die is daarmee bezig... ...en die willen kansarme gezinnen dan een kans geven... ...om hun kinderen gewoon op vakantie te laten gaan. Ik vind het een mooi gebaar. Ze zal zeggen, ja. kom op met die tullebanden. Verkoop hem. Verkoop maar. komende maanden gaat de gemeente en sparen ...gaan echt van gevel tot gevel het centrum helemaal extra schoonmaken. Oh. Dus uh, de vraag is dus echt voor iedere ondernemer... Uh, zorg even dat de parkeervakken... die zijn sowieso al afgezet. Maar, maar zorg even dat je spullen weg zijn. Geen terrassen uitzetten nog. Je ramen want, uh, dicht. vanaf 6 maart gaan, worden de graffiti... en stickers in het dorp zo veel mogelijk verwijderd. En het straatmeubilair wordt intensief gereinigd. En uh, dus uh, laat je spullen even binnen... En alle gebreken in de openbare ruimte... kan je nog eventjes uh, melden via gewoon Slash contact, iets te melden, klacht, idee. Zeker. Dus alle... ik vind het wel een goede zaak. En het is goed dat ze het even zo aankondigen. Ik, oh. ik weet niet of de, mensen, de, de ondernemers het wel in de gaten hebben... dat zoiets gaat gebeuren. Ik vind het wel een goede zaak. Ik zou zeggen, doe de ramen dicht. Voordat je weet... Ja. De hele zooi eronder. Gewoon je hoogdruk, spijt gaat om al die winkels zo. dus zorg dat je raam dicht is. Het om... yeah. Yeah. Ja, mooi dit. Uh, uh, The Roars Forever. En het heette Baby Teeth. Ja, schattige Baby Teeth. Goed, uh, het is ook de dag natuurlijk dat eigenlijk Rob Oud zou jaren zijn geweest. Rob Oud, het van Veronica. En hij is vooral bekend geworden door dit, hè, dit. Veronica! Dit is het laatste uur. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk... is de reden waarom het verdwijnen moet. Bij het afscheid nemen van Veronica... Steefde ook een beetje de democratie in Nederland? Dat spijt me. <lacht> Voor Nederland. Voor Nederland, zeker. Maar man vooral zei: hij deed deze toespraak natuurlijk op het schip van Veronica. want toen moesten ze toen een keer stoppen, natuurlijk. Omdat ja, het was illegale praktijken wat ze daar deden. Maar nog geen week later was hij alweer op de televisie met een of een televisieprogramma te zien. En dan was hij alweer nou, actief bezig. Maar deze man heeft wel gezorgd met zijn BV'tjes. We hadden heel veel bedrijfjes. Had hij contacten mee, heeft hij geld losgeweekt. En uiteindelijk heeft hij gewoon gezorgd dat Veronica in het publieke bestel terecht kwam. En uiteindelijk gewoon eh, uh, televisie en uh, radio ging maken, natuurlijk. Dus dat was wel heel bijzonder, deze Rob. Oud, hij is nog niet heel erg oud geworden 64. Uh, het, laatste heeft een beetje, het laatste gedeelte van zijn leven heeft hij teruggetrokken, geleefd. En uh, hij is ooit begonnen als platenverkoper in een platenwinkel. En toen werd hij uiteindelijk hoofdredacteur van het blad Music Parade. En toen langzaam ging hij bij de NCV allerlei programma's presenteren. En de NCV die zei al een paar keer tegen hem. Gast, wat maak je een hoplavaai man bij zo'n radioprogramma? Hou eens op met dat schreeuwen. De techniek is, kan je stem niet bijdraaien. Want toen hadden ze nog geen compressors voor, de, voor het geluid. En toen uh, dacht hij van nou ik ga eens bij Veronica kijken op het schip. En daar mocht hij zoveel... Mogelijk lawaai maken als hij wilde. Want daar had je natuurlijk allemaal uh, uh, controllers, compressor-limiter, die het geluid een vetter maken. En dat vond hij natuurlijk veel gaver. En daar is zijn carrière gestart. En zeker niet geëindigd, deze rop outs Veel gedaan voor, het, uh, voor de radio en voor de televisie. Niet onbelangrijk. Goed, nou, uh, wat zit jij te lezen? Ja, dat was uh, eigenlijk uh, vor, gisteren uh, bij half acht of zo dat George Kelder pleit voor openbare belastingaangifte in half acht. Want wat is nou toch het probleem? Ja. En uh, nou ja, niemand uh, doet het graag... maar ook mensen zijn inderdaad wel best wel behoorlijk uh, uh, gesloten... over hoeveel ze verdienen en zo. Dus Dat is toch altijd, altijd opmerkelijk. Maar ja, ik gooi het ook niet zomaar de eten erin... van hoeveel ik verdien. Uh, uh, waarom, zou je, waarom zou je het vertellen, ja? Ja, precies. Het gaat mensen niks aan. Nee. Dan gaan zij zeggen de, de, de, de, de, de, van nou... Dan moet je altijd betalen of, je, of anders moet ik je helpen, want dan red je het wel, weet je wel, zo. Ja, ja. Ik hoor hier en daar nu wel om me heen, ik, ik krijg de leeftijd natuurlijk, ja? mensen gaan met pensioen en zo. En dan hoor je van, er zijn mensen die dan uh, eigenlijk gewoon helemaal geen pensioen opgebouwd hebben. En dan denk ik van, nou, dat vind ik dan wel heel ernstig. Ja, dat is wel redelijk stom. Dat... <laughs> ja. ja, sorry dat ik dat zeg, stom. Ja goed, ja, ik heb het goed voor elkaar. Gedaan, dan krijg je dat wel. Maar het grappige wel als, als je. Ik, ik heb sinds twee, drie jaar heb ik een zomerhuisje gekocht. En dan denk van oh ja, gaaf geld verdienen. Weet je? Dan denken ze altijd meteen al van: oh, dan ga je geld verdienen. Totdat ik ga uitleggen wat een zomerhuisje kost en wat je eraan moet doen. En dan zie je mensen al zo met je af en van. Oké, okay, dan hoeft het mij ook niet. Nee, maar het gaat allemaal niet makkelijk, hè, geld verdienen. Sommige mensen denken van, als je geld hebt, dan uh, ja, dat, dat gaat het Dat groeit makkelijk. alleen maar. Dat gaat allemaal heel makkelijk allemaal. Maar je moet ja. er soms wel wat voor doen. Maar heb jij, jij hebt alleen natuurlijk in stenen belegd En jij hebt geen uh, beleggingsrekeningen? Ik oh, heb geen idee. Dat weet ik, nee, dat niet je niet veel. Mijn vrouw doet de financiële afdeling. Ik, uh, ik, ik, ik doe gewoon het werk. labor. Oh, ja. ja, ja Zeker. Maar ja. Jij goed, bent een landslaaf. Ben maar jij. Krijg je zakgeld? Ja, ik krijg wel zakgeld. Oh. Zeker. Ja. Vandaag is het op, maar goed. Hoeveel mag je per week uitgeven voor... <laughs> Puur, maar ja, je rookt niet, hè? dat scheelt Nee, nee je rook niet en drinkt niet. Nee, nee. Je bent eigenlijk uh, voorbeelden En Heel saai ben je, toe ja, één biertje in een maand of ik zo. Ik heb ook denk geen idee niet. of er geld allemaal weggesluist wordt naar uh, uh, andere rekeningen. Waarschijnlijk wel. Ja. Nou, goed, de vraag is natuurlijk dus of, of uiteindelijk iedereen openbaar moet maken. En waar moet je het openbaar maken? Moet je tegen een vrienden en kennis allemaal gaan lopen roepen wat je dan verdient? Nou ja, is hij zegt het zelf... Hij zegt zelf, stel je voor in het bedrijf hangt een lijstje. En dan zie je, hé, hey, ik doe exact hetzelfde werk. Waarom krijgt hij 200 euro meer per maand? En dan de openbaarheid van geld is het laatste taboe. En, het, en dit taboe werkt altijd in het voordeel van de werkgever. En dat is natuurlijk ook wel zo. Nou ja, het mag dus wel uh, natuurlijk ik, dat oudere mensen eigenlijk relatief veel verdienen. Terwijl ze steeds minder gaan doen uiteindelijk. Ze hebben wel heel veel kennis. Maar ja, ze worden ook vaak wat zieker en jonger. Uh, werknemers hebben vaak veel meer kosten. Hebben jonge kinderen moeten straks ook een school gaan be betalen. Terwijl die nog aan het opbouwen zijn. Terwijl die oude mensen eigenlijk soms al een huis vrij hebben, of bijna vrij, weinig kosten ja. hebben. En het dus, klopt eigenlijk niet, eigenlijk zou je dat toch een beetje moeten bijstellen. Alleen ja, wil je jonge mensen die nog niet zoveel ervaring hebben, meteen al heel veel geld gaan geven, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja. ja misschien moeten ze dan eigenlijk een mentor erbij hebben. En ja. die dan ervoor zorgen dat dat uh, goed uitgegeven wordt. En dat het, maar dan zijn ze wel een beetje onder curatelen. Ja, eigenlijk wel. Maar het kan geen kwaad, nee. denk ik. Nee. Dat je nee. zegt: van, Nou, oké, okay, uh, uh, dit geld is beschikbaar. Maar, uh, maar het moet ook volgens mij, die, die, die, uh, zo'n jubelton... die zouden eigenlijk alleen maar uh, mogen gebruikt worden of zo. Uh, voor onroerend hm. goed. Ja, ja. ja. Als het eenmaal is... gekocht is... dan kan je dan een paar jaar zeggen... Van, nou, volgens mij is het al een beetje een prijs gestegen. En uh, had ik idee. Ja. ja. ja nou goed, ja. ja. ja het is omzet in stenen. Maar is dat betaalbaar? Het wordt wel betaalbaar als je eigen geld hebt. Hè? Want het lenen ja. wordt ook weer duurder. Nou goed, zover even het technisch en het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gelul over geld. Tijd voor muziek, oh. dames en heren. Ja. Tijd voor die landenkeuze. Want ja, die is die vandaag voorbij geweest. En hij is vandaag... hij zou jarig zijn geweest... maar helaas al overleden. En het is uit de familie Woemek... Eh uh, ja. Bobby. Hij is jarig vandaag, Bobby Wombeck. Maar ja. hij leeft niet meer geloof ik. Nee, ik al lang nog niet meer. Tijd leid overleden. Oh, ja. dat is zielig. 110 second straight. I was the first brother of a Doing whatever I had to do to survive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 I'm old man you're coming out take my advice is if you live or die you got to be strong if you want to survive the family on the upper side of town we catch hell. if I Film Jackie Brown. Jezus, dat was een... Een, mooi, uh, een mooie film. En dat bleef ook een beetje in een soort loop. Elke keer terugkomen. Dezelfde scène dan vanuit een andere hoek. Echt een Quentin Tarantino film. Waar je soms geen touw vast te knopen vindt. Weet je, hoe zit het in Gossi met elkaar? Maakt me niet uit. Het is gewoon mooie beelden, mooie muziek. En, en nou goed, dat is, af en toe komt dat uh, voorbij. Maar goed, Rusland is machteloos tegenover de drones. Het schijnt de afgelopen weken uh, fanatiek uh, bezig te zijn geweest. Ze hebben daar drones en die kunnen redelijk ver komen Rusland in onder de radar. En die kunnen er toch wel slachtoffers maken. En uh, het verste doel wat ze zijn gekomen is echt op, wat was dat? Uh, 70 kilometer afstand, 100 kilometer afstand van Moskou kunnen ze daar bommen afwerpen. Dus ja, aan de ene kant hoor je dus uh, toch wel uh, berichten... dat, uh, dat uh, Rusland weer gedeeltes van Oekraïne inneemt. Maar dit zijn toch allemaal van die mooie prikacties. Ze vliegen zo'n klein vliegtuigje richting Moskou. Gooi je aan wat bommen neer. Ook onder andere opslagterreinen van munitie probeer ze dan te raken. Dat lukt dan niet helemaal. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. Okay. Dat is wel duidelijk. Ik vind het wel mooi. En het maf is dat deze drones deze, wat noemden ze ook weer, kamikaze-drones. Volgens oh. mij zelfmoord-drones. Dat zelfmoord -drones. Dus je denkt van, er zitten volgens mij geen mensen aan boord... dus dan is het ook geen zelfmoord. Ja, maar hij pleegt zelfs... Uh, als je toch als een AI gaat uh, beschouwen... Ja. Hè, dan uh, is het toch tristig zichzelf. Uh... Ja, het klinkt raar. Maar goed, uiteindelijk... I'm uh... sorry, hell, I can't uh, give you permission. Nee. Ja, so. yeah, zoiets. So uh, <laughs> open the pod, they door, hell. Sorry. Maar uh, uiteindelijk uh, blijkt deze drones... Uh, uh, in, wat, waar is ook weer gemaakt? In een land wat uiteindelijk ook wel weer uh, vriend is van Rusland. Dat is wel maf. In Israël is het gemaakt. En Israël wil eigenlijk Moskou een beetje te vriend, vriend houden. Oh. Nou ja, ze willen daar geen ruzie mee maken. Omdat ze nog ook weer te maken hebben met, met Syrië en zo. Nou ja, het hangt allemaal een beetje samen. Ja. Dat is lastig. Maar goed, waarschijnlijk zijn, de onderhand, zijn ze onderhand verkocht en komen ze nu in Oekraïne terecht. En doen ze mooi werk, dat is ja, wel duidelijk. Zeker. Ja. Ik heb hier een heel leuk artikel. Ik weet niet of jij het al wist. Maar de Ford die wil beter omgaan met wanbetalers. En daarom hebben ze technologie ontwikkeld waarmee de vierwielers zichzelf in beslag kunnen nemen. Dat is wel heel leuk. Huh? Er zijn al patenten ontdekt door de drive. Als de bestuurder achterloopt met maandelijkse betalingen... zullen eerst waarschuwingen verdwijnen. Ah, wat? Functies uitvallen, maar mocht het niet helpen... dan kan het zijn dat de auto uiteindelijk zelf vertrekt naar de garage. <lacht> Uit de patenten blijkt dat de wanbetalende <lacht> automobilist... Uh, ja, dit is een herhaling, maar... Cruise Control en de elektrische ramen en bijvoorbeeld de radio die, uh, die gaan uitvallen. Yeah. En de airco en de automatische deurvergrendeling en de afstandsbediening ook. De airbag gaat uitvallen. Ja, Ja, ja, ja, ja. en on, uh, de auto wil ook nog een uh, onophoudelijk onaangenaam geluid gaan afspelen. Iedereen okay. keer als de eigenaar in het voertuig zit. <laughs> maar ja, de, de, het schijnt echt uh, ongelooflijk te zijn wat voor capaciteiten deze auto's hebben. En ik ben ook heel benieuwd, hè, want wij hebben nu winterba winterband op de auto's yeah. op de auto gezet. Maar nu geeft het wel steeds een lichtje van... hé, hey, de bandenspanning is raar. Weet je wel Zo, Als je dan maar niet zomaar ermee uitscheidt. Nee. Maar het is nog niet bekend wanneer Ford deze techniek gaat gebruiken. Maar uh, alles is mogelijk met de huidige elektronica. En uh, de auto's hebben eigenlijk alleen maar dan een software-update nodig. Dus als je niet meer... Doet wat hij deed. Of als hij niet meer staat waar hij nee. stond. Ge kijk dan Ge eerst even of je alle rekeningen hebt betaald. Ja, anders dan weet je het wel. Ja. Ja, dan, dan parkeert hij hem even voor ergens. En dan ja. is het uh, klaar. Nou ja, dit is ook een logische stap eigenlijk. Want ik en ik vind het ook nog steeds heel schattig. Dat politie dan ergens achter een boom met een apparaat gaat. Jou, die gaat jou... De snelheid meten. Dat je denkt, well, gast, als je je auto laat keuren... kan dat natuurlijk gewoon uit je auto gelezen worden. Ja. En dan kan je gewoon naheffing krijgen. Ja, die, Heerlijk, die, toch? Die discussies hebben we ook van rijden. Als je dan te hard rijdt en je auto is gekoppeld aan je bankrekening... dat je naderhand nou denkt, er staat niks meer op. Nee. Nou, je hebt te hard gereden, gast. Dus, je uh, hebt meegereden. leeg gereden. Ja. Ja, ja. Mijn zoon heeft sinds een paar weken nu ook een eigen auto. Een, een snelle Audi. En Dat uh, heeft ook allemaal zelf bij elkaar gespaard. En hij uh, had echt die van, ik kan heel hard rijden. Nou, dat heeft hij ook gemerkt. 13 kilometer te hard, meteen 130 kilo! Oh, 30, oh, 30 euro! euro. Oh, ja, 5 kilometer te hard. Echt. Oh. Echt. Dat gaat heel snel hoor. Ik zeg van, echt, straatracen zou ik niet aan beginnen. Dat is een hele dure hobby. Ja, Weet je? Dus nou, ik, dat, uh, dus nou, je nou hebben jullie top. vier auto's voor de deur staan? Nee, drie. Nou, <laughs> dat is ik nog wel veel. <laughs> God, drie, maar. Ah, drie maar. Ah, joh. Ja. Dat is nou. kapitalisten. Ja, ja, dat is zeker. Nou goed, maar we vliegen minder. Dat is zeker waar. Nou goed, tijd voor uh, geindige muziek hier op de radio. Ik zit even te kijken wat we ook nog voor je klaar hebben staan. Oh ja, laten we even Somebody's Child doen, als we het toch over drama hebben. De inzending van de uh, Festival is ook zo'n dramaplaats. Leren loslaten. Is dit mooi. Time on's out, money's we could start oh. Is America van Somebody's Child. We could start a war. Ik word er altijd wel emotioneel van als ik even die bericht lees over de Gaza-strook. En de laatste tijd is het weer de gigantische bendige. We could start the war. zijn ze echt wel begonnen. De Palestijn en de Joden vliegen elkaar nog steeds in de haren. En nou ja, goed, de, de kolonisten die daar die alleen nederzettingen bouwen, zijn nu ook weer de, de Palestijnen aan het aanvallen. En, nou ja, goed, ik heb natuurlijk een mijn schoonzoon is een Palestijn. Dus die hoor dan wel eens de verhalen van de andere kant. Ja. En wij hier in het Westen zijn wel steeds meer partijen aantrekken voor de, de Palestijnen. Dat die toch wel li uh, lijden onder de situatie. En ja. uh, dan hoor je toch ook dat ja, 60 Palestijnen er zijn 14 Israëlische soldaten geloof ik. Nou, dat in verhouding is bizar van Ja, zeker. Strekt nou, sterk eraan. Goed, nog iets anders om even te ja, regisferen? als je museumbezoek uh, brengt... dan denk je altijd aan mooie schilderijen of historische beeldhouwwerker. Maar in het museum Os, uh, heb je het museum Jan Kuhne... en daar heb je nu kunst uh, van een ander kaliber, uh, levende materialen. Zoals bijvoorbeeld de ontbindende worden tentoongesteld. Ontbindende vinger? Ja, de persverlichter zegt ook van we schouwen iets te snel als afval. Of vies. Dat <laughs> is het niet. Nee, nee, nee. Ze willen niet. dus een boodschap overbrengen, leven en laten leven. En alles wat afsterft kan iets nieuws opleveren. Want uh, in de rottende vingers zijn elektroden gestopt en het ontbindingsproces genereert op die manier energie. Oh, kijk. Dat is zo oud als de natuur. En eigenlijk is er geen verschil met bijvoorbeeld een hersenblaadje dat vergaat. Dus de vinger is afkomstig van een vriend van de kunstenaar Martin uit den Bogaard. Heeft hij hem echt live afgesneden? Er nee, hij had een ongeluk van? gehad. En zijn middelvinger oh. was niet meer te redden. Hij had hem te lang opgestoken. Dus misschien, uh, <laughs> ja, ik weet het niet. You, yeah. Maar ja, die man die werkt dus al langer met, uh, met levende wezens dan alles. En normaal krijg je hem nooit mee uit het ziekenhuis. Want die wordt naar een verbrandingsoven gebracht. Ja. Maar die zei al uh, in het ziekenhuis. Nou, je mag hem mee. Ja, als hij geen bezwaar heeft. Dus ja. geur geeft toestemming, dan mag het. Maar ja, niet iedereen is al uh, echt enthousiast. Maar... De mensen reageren wel heel bijzonder allemaal. Nou, je, je moet altijd wel euh... iets anders bedenken. Ik bedoel, je, de, de, de, in het begin dacht ik van, oh ja, leuk. Ik schijt even ergens in een bakkie, kijk kunst. Die zien langzaam zo verteren. Leuk. Ja. Maar nu, door je daar energie kan opwekken, is het toch net weer even anders. Ja, er komt er straks een drol te liggen ook met elektroden erin. En dan kijken we, ja, ja. Soms buiten de doos denken. Ja, meshopen, die uh, vallen, vatten ook zomaar vlam, hè, soms. Ja, klopt. Ook. Dus misschien moeten we al die dode mensen toch op een stapel liggen dus je dan. ook Jok had in een of andere kunstgroep met radigheden. Maar ja. dit is ook best wel apart. Ja, het is wel ja het is wel schimmel Pak. En het is allemaal. Uh, er, er is nog veel te ontdekken en te zien en uh, Zeker. wetenschappelijk nou. en zo. Dit radioprogramma werd onder andere mogelijk door Emiel Bremmer. Atlantic City, July, In 1877 fijn. had hij de microfoon uitgevonden. Ja, goed, hè? Anders was het helemaal niks geworden, dit radioprogramma Toepakle. Ja. Het is over twee weken, hè? Tot over twee weken. Oh. Zeker. Volgende week uitslapen. Ik ja. heb al een kaartje gekocht. Oh. Mooi weekend. Om uit te slapen natuurlijk. Hoi. Ah, hoi.